De acht en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 Vervelend. Ik heb gewoon een hele lange dag gehad Oh, ik vervel je Doe nou niet zo kinderachtig Even... Ik heb ook niet zo'n hele fijne dag gehad hoor Niet zo hard Dan heb ik huis uitgezet Met de mes in mijn rug van mijn beste vriend toe En jouw dag, schat Ik had niet helemaal geklingeld zoals je had gehad. Zware dag gehad, met centjes tellen. Kom stellen. nou, Fred Wat, zal ik maar gaan dan? Doe nou niet, doe dit dan nee, niet ik meen het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 Hallo? Hallo. Carla. Hallo. Mag ik boven komen? Moet je nog ontbijten? Ja, nachtdienst gehad. Kom je doen? Nou zeg. kom helemaal uit opmaatsem om je op te zoeken. Heb jij koffie? Tuurlijk. Ik pak het zelf wel even.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 Die zich uitkleden. Je moet de gulden in de automaat gooien en dan gaat het luikje omhoog. Hoe kunnen mensen hier in godsnaam leven? Ik, Ik, Ik wil weg hier. Ja, maar we zijn pas op de helft. Rek je het alleen, denk je? Zo druk is het niet. Het komt allemaal prima voor elkaar. Als jij je nou maar druk om hoe je er morgen uitziet... kind, de zemergieren doe ik heel. Morgen oud. Is Susanne er al? Niet gezien. Niet gebeld ook? Nee. Godverdomme. Ze weet toch dat die Buffoni vanmiddag komt? Nou, dan zal ze nog wel komen. Ja, nou, daar kan ik dan niet op wachten. Waar ga jij naartoe? Ik... Moeten de hapjes nog doornemen? Ik ga dus zoeken. Ja. En als je bespreekt, zeg dat ze hier blijft wachten...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 We hebben trouwens wel wat anders te doen. Waar ligt die kutboot ergens? Ik zie het. Ze... Als we het goed aanpakken, hoeft toch niemand te weten dat wij erachter zitten. We zijn met een zaak bezig van 6 miljoen. 6. Ja? Ja? Leren eens rekenen. Hier, probeer deze 6 <laughs> Zo lijkt ik net Tina Turner. Hey, derafichon. Dames, uw koets staat voor. Wat een sleet. Oh my god, hoe kom je aan? Gehuurd. Ik moet op Schiphol een relatie bepaalen. dan? En ik heb nog wel even, dus heeft iemand zin in een ritje? Oh ja! Had jullie al eerder verwacht? Ja, daar kwam even wel tussen. Hoe is die hier? Heb je het voorschot bij je? Ja. Mooi.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 En daarom heb ik jou hier nodig en iemand anders op het schip. Nou, dit is de live hè. Spiekertjes ja, op een hè? Oh man, ik voel me net een Meer roken? Is dat zo'n uh... pas op hoor Sean. Ach, daar word je relaxed van. Eén trekje dan. Nou. Kijk nou uit met je as. Je moet die kerel toch nog halen. hè? Shit, uh, Buffoni!